loost het nu naar de haven van Zeebrugge. Daar zal het in beslag genomen worden, schrijft de Belgische defensieminister op social media. De olietanker voer onder een andere vlag en probeerde zo te verdoezelen dat het Russisch was. Zo proberen de Russen alsnog olie te handelen, want daar zitten internationale sancties op. En een spannende vondst bij een kringloopzaak in Amersfoort. In een achtergelaten tas zaten namelijk twee granaten... Bom-experts van Defensie zijn erbij gekomen. Die hebben de twee granaten meegenomen om ze te ontmantelen. Mogelijk ging het om oefenmunitie. Daar zit dan geen explosief materiaal in, schrijft RTV Utrecht. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Na een wat grijze start van de dag wordt de rest van de ochtend zonnig. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. In de loop van de middag trekt er vanuit het zuiden regen over. In het oosten blijft het droog. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. And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 It is. Ах! Oh. So beautiful. And I tell her every. So you Veronica. is good Ja, Ik ben Daan Langkamp. De Iraanse revolutionaire garde zweert wraak... na de dood van de hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Het Iraanse elitekorps zegt een harde en afschrikwekkende straf... in Petter te hebben.